...van 11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Huren in de vier grote steden wordt steeds duurder. Volgens de website Paradies stegen de huren het afgelopen kwartaal in Amsterdam, Den Haag en Utrecht 7% en in Rotterdam 9%. Het landelijk gemiddelde lag op 2,3%. In Amsterdam was de huurprijs per vierkante meter nog nooit zo hoog als nu. De afgelopen tijd is de vraag naar huurwoningen flink gegroeid, vooral onder mensen met een dubbel modaal inkomen en weinig kinderen. De komende week is de oude Rijn bij Alfa aan de Rijn dicht voor de scheepvaart. Reden voor de stremming is het kraanongeval van afgelopen maandag. De afsluiting is nodig om het gebied rond de omgevallen kranen te kunnen onderzoeken en ook op te ruimen. Volgens de provincie Zuid-Holland zullen de bergingswerkzaamheden enkele weken in beslag nemen.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 Twee Franse toeristen zijn dinsdag in een Amerikaanse woestijn omgekomen, vermoedelijk door hitte en uitroging. Hun kind, een jongetje, is levend teruggevonden. Het gezin maakte een voettocht door een nationaal park in de staat Nieuw-Mexico, waar bijna geen schaduw en water te vinden is. De parkautoriteiten raden dan ook af om daar in de zomer midden op de dag te gaan wandelen. Het weer vanmiddag schijnt overal de zon geregeld, het blijft droog en het is 22 graden aan zee tot 28 in het zuiden van het land. Vanavond laat en komende nacht mogelijk in het zuidoosten en oosten enkele stevige buien, sommige met onweer. Morgen is er ook vrij veel zon en wordt de een graad of 24. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. En aan de noordkant van de Koentunnel op de A10 West is een ongeluk gebeurd. Daar is op dit moment de rijbaan dicht en staat inmiddels 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 And tired of playing the fool. Mama said it's time to find your way in life. Why don't you join? De Watertoren Sport Sportprogramma op vrijdagmorgen van 10 tot 12. Vandaag over de Zandvoortse hockeyclub die dit jaar 80 jaar bestaat... en daarvoor op 29 augustus een heel groot evenement heeft georganiseerd. En u luistert naar de muziek van Ruud Jansen. Daarmee zijn we begonnen in deze uitzending... want Ruud Jansen, onze technicus, heeft de muziekheus gemaakt. En dan moet je natuurlijk jezelf draaien, Ruud. Nou, natuurlijk, een beetje eigen promotie, hè? Een beetje eigen promotie... <laughs> We hebben als gast in de studio Rob Wijster En Rob is de coach van de hand Zandvoortse hockeyclub. Maar die doet een heleboel dingen meer. Uh, we hebben het zojuist in het eerste uur gehoord... dat hij ook trainingen geeft aan gedetineerden. Maar wat hij ook doet, is helpen coaches... coaching, goede resultaten halen, teamvorming. Vertel. Ja, ik, uh, uh, ik geef allerlei presentaties. Dat doe ik bij, bij clubs, bij uh, bonden. Uh, en uh, vertel uh, coaches iets over mijn ervaringen. En uh, over de ervaring die ik heb. Uh, voor wat betreft uh, hoe je succes kunt krijgen uh, binnen je eigen team. En er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus ik zeg niet dat het uh, alleen maar op mijn manier kan. Uh, ik geef alleen maar aan dat, ja, dat dat een manier is. Ik vraag aan jou de kortste weg naar Rome betreffende teamvorming. Hoe doe je dat? Uh, ja... Uh, het bestaat uit een groot aantal uh, aspecten. Uh, maar ik denk uh, heel erg duidelijk zijn, uh, een stuk discipline, uh, dat is heel erg belangrijk. En, uh, en een uh, scherpe doelstelling uh, formuleren. Ja, oké. Okay. Discipline. Discipline, ja. Hoe? Uh, hoe? Uh, door, door heel consequent als uh, trainer te zijn, uh, als... Uh, uh, als uh, spelers of speelsters uh, te laat komen, uh, op een bepaalde manier uh, op reageren. Dus gelijk uh, drop zitten. Uh, niet afwachten, maar gelijk uh, uh, vertellen, wat dan ook. Tegenover de hele groep of in uh, dat jezelf? Dat hangt van een, uh, van een speler uh, zelf af. En uh, sommige spelers uh, um, die komen uh, incidenteel te laat. En, en, uh, nou, ik denk dat je dan individueel moet doen. Uh, maar als een speler, natuurlijk, dreigt uh, te vaak te laten komen, of dat uh, te vaak uh, te laat komt. Ja, dan moet je, dan moet je er gewoon uh, als, als groep waar uh, ja. de groep bij is, wat we zeggen. Motiveren speelt daarbij een grote rol. Hoe doe je dat? Uh, vooral uh, niet vertellen wat ze moeten doen. Ook wel vertellen wat ze moeten doen. Maar vooral, uh, vooral vertellen uh, waarom ze iets moeten doen. Uh, mensen zijn over het algemeen, uh, is, is mijn ervaring, uh, meer gemotiveerd als, uh, als ze weten waarom ze wat uh, uh, uh, uh, moeten doen. Uh, als je zegt op een gegeven moment tegen de speler van nou je, je moet meer aan de zijkanten gaan staan. Uh, dan zal de speler dat minder snel doen. Dat het je zegt van nou je moet aan de zijkant gaan staan omdat uh, je bijvoorbeeld het veld ruimer houdt. Of, dus uh, dat is heel belangrijk voor de motivatie. Dus de reden er altijd bij? Uh, er al de reden altijd bij uh, vermelden. Ja, klopt. Je vindt ook uh, noodzakelijk dat spelers leergierig zijn. Hoe bereik je dat? Uh, nou, ten eerste door de spelers te selecteren. Waarvan jij denkt dat ze inderdaad liggierig zijn. Uh, maar wat ik ook heel uh, erg belangrijk vind: ook, ook het waarom vertellen. Uh, maar ook uh, vertellen uh, hoe hoge teams uh, dat spelen. Dus dat ze ook inderdaad kunnen zien: van oh ja, hoge teams spelen ook zo. Uh, bijvoorbeeld Nederlands Elftal of, of uh, andere teams. Hè. Ja, maar laten we dat nou eens bij de kop pakken. Dus je hebt een leergierige speler in de Zandvoortse Hockeyclub. Laten we het bij de dames doen. De ja, dames. Okay. ja, en dan wil je ze vertellen hoe dat gaat bij de, bij de grote? Hoe doe je dat dan? Noem een voorbeeld. Uh, nou ja, we, hadden, uh, we hebben van de week een heleboel uh, gelopen. En uh, voor de eerste training uh, heb ik verteld... Van, van, nou, uh, weten jullie hoeveel uh, kilometers er gelopen worden uh, binnen wedstrijd? Nou, en, nou, dat waren een groot aantal kilometers. Toen vroeg ik, hebben nou, ja, uh, jullie uh, uh, een, een idee van hoe vaak je aan de bal bent? En toen heb ik verteld dat je ongeveer anderhalf minuut... tweeënhalf minuut afhankelijk van je positie aan de bal bent... Uh, en toen heb ik verteld, van, nou ja, uh, je speelt 70 minuten. Uh, 68 minuten, dan loop je dus. Dus het is eigenlijk een veredeld atletiek is het. En uh, Dus het lopen, dat is heel erg belangrijk. En nou, vandaar dat we nu uh, wat uithoudingsvermogen gaan doen. En toen zijn we dus ook uh, veel gaan lopen. En ik merk dat uh, wanneer je dat vertelt... dat het dan volledig duidelijk is uh, waarom ze het moeten doen. En dan is over het algemene motivatie daar... Je wil ze ook zelfverzekerd hebben. Ja. Hoe, ja. Doe, je, hoe doe je dat? Uh, door hun uh, door kwaliteiten uh, aan te geven. Daar ben ik nog niet uh, aan toegekomen. Eerlijk gezegd. Dat speelt vaak ook uh, op een wat, wat later niveau. Uh, maar vooral ook uh, de dingen doen waar ze goed in zijn. Uh, ik geloof ook heilig dat je beter kunt trainen uh, waar je goed in bent. Dan dat je waar je niet goed in bent. En uh, het is mij gebleken dat je... Uh, als je dingen doet waar spelers heel erg goed in zijn... dan gaan ze groeien, krijgen ze meer zelfvertrouwen. En door dat zelfvertrouwen uh, zijn ze dan eerder geneigd... om zelf aan hun uh, tekortkomingen te werken. En daardoor worden die tekortkomingen ook automatisch verbeterd. En, en dat doe je dan individueel tijdens een training? Uh, of doe je dat in een groepsproces? Uh, binnen een groepsproces, ja. ja. ja. Ik, ik geef dat aan... Uh, als een team uh, sterk is in een, uh, in, in een bepaalde tactiek, uh, dan, uh, dan verbeter ik dat. En dan maken we dat nog steeds uh, beter. En ik, ik, ik wil je dat op een andere manier zeggen. Als je, uh, als je een, een tekortkoming hebt, of, of ergens niet zo goed bent. En uh, je hebt daar bijvoorbeeld een 5 in, hè? Uh, 0 tot en met 10. Hè? 10 is het hoogst, 0 is uh, niet zo goed. En je hebt een 5 en je gaat het verbeteren, dan kan het misschien een 8 worden. Maar als je al bijvoorbeeld een, uh, een 7 hebt, als je ergens al goed in bent en je gaat het verbeteren, dan kan het misschien een 9 of zelfs een 10 worden. Dus daarom geloof ik erin dat je uh, het beste kunt trainen op de kwaliteiten. Ik vind het heel interessant. Goed, de goede dingen echt stimuleren, ja. waardoor de mindere dingen vanzelf worden bijgepakt. Klopt. Ja. U luistert naar ja. Rob Wuister, hij is de coach ja. van de Zandvoortse Hockeyclub. En de ex-bondscoach euh, zeg maar van Zwitserland speelt uh -huh. de Europa Cup. En is er een verschil tussen een nationaal team in Zwitserland... en jouw damesteam hier bij de Zandvoort? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar ik bedoel in de benadering, in het zelfverzekerd maken... weer uh, gemotiveerd? Nee, nou ja. Uh, er is één heel groot verschil. En uh, in, uh, echt op, op, op uh, topsport, uh, daar moet je mensen afremmen... Want daar gaan mensen te snel. Ze willen te veel doen. Uh, ze willen uh, naast de training nog eens een keer extra trainen. Ze willen dan nog eens een keer trainen. En dat moet je op een gegeven moment afremmen. Uh, en uh, bij re ja, bij op een wat minder niveau moet je ze schop onder hun kont geven af en toe. <laughs> dus, uh, ja, ze moeten dan gewoon, uh, ja, je moet ze gewoon stimuleren dat ze nog iets meer doen. Dat is het grote verschil, denk ik. Ik denk dat uh, Tanja Vriesema, die nou <laughs> zit te luisteren uit jouw team... die schop tegen de kont niet wil hebben. <laughs> nee, nee, nee, dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Rob Wuister, de man die sporters groter maakt. Don't give up the fight, raccoon.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 Koen, prachtige plaat, Don't Give Up the Fight, gekozen door Roetjans, onze technicus van vandaag. We praten met Rob Wuisten. Hij is de coach van de Zandvoortse hockeyclub en hij doet heel veel rond dat hockey. Hij is bijna iedere dag, komt iedere dag uit Halo, overgereden naar Zandvoort. Maar hij schreef ook een aantal boeken, een stuk of vier geloof ik? Nee, ik heb er uh, drie geschreven, maar nou, het is niet helemaal waar wat ik zeg. Uh, twee ingesproken, dat zijn uh, uh, luisterboeken. Leuk. En één uh, uh, echt uh, een geschreven boek, zeg maar. Ik weet wat titels. Bereik wat je wilt. Klopt. Vertel, Klot. vertel Klot. erover. Dat is een uh, luisterboek. Ik, uh, uh, dat is eigenlijk een, uh, een, een luistercd. En uh, waarin beschreven wordt uh, dat je uh, eigenlijk uh, alles kunt bereiken wat je wilt. Er zijn natuurlijk beperkingen. Er zijn natuurlijk ook alles uitzonderingen. Uh, maar ik geloof er heel hecht in. Als je ergens op uh, focust. Als je er 100% van gaat. Als je er werkelijk alles voor doet. En uh, je hebt ook de aanleg uh, ervoor om, uh, om, om dat te doen. Dan, dan, het, dan bereik je dat. Je zit in de auto. Je rijdt van Amsterdam naar Utrecht. Zet dat ding aan. Je komt eruit als een betere topsport. Uh, nou, nou dat, uh, uh, dat zou kunnen. Maar uh, het, het is niet op, op alleen op sport gericht. Het is natuurlijk ook gewoon op het, op het dagelijks leven gericht. Dus het, het is heel breed. Uh, maar het, het, het, het, uh, ik zeg niet dat je gelijk een betere topsporter of een beter mens wordt. Dat zeg ik niet. Uh, ik, ik denk wel dat je aan het denken wordt gezet. En uh, zodra je gedachten veranderen, dan uh, ga je anders handelen. En als je anders handelt, krijg je een ander resultaat. Dus dat is in ieder geval wat er gebeurt. En waarom heb je het een luisterboek gemaakt? Uh, om, dat heb ik bewust gedaan, omdat heel veel mensen weinig tijd hebben. En uh, als ze thuiskomen, willen ze gewoon lekker andere dingen doen. Uh, veel mensen rijden in de auto. En, uh, dus daarom denk ik dat het uh, enorm veel uh, tijdsbesparing is. Ja, bereik wat je wilt. Er is er nog één. Uh, ja, dat is uh, winnen presenteren. En dat gaat erom hoe je uh, optimaal kunt presenteren voor, uh, voor groepen. En uh, dat is ook een luistercd. En er staan een groot aantal handvatten, uh, worden er aangegeven hoe je gewoon een goede presentatie kunt geven. Dat is een belangrijk onderdeel ook van jouw werk, hè? mensen leren presenteren. Uh, dat is ook een belangrijk deel van mijn werk, klopt. Nou, hoe, ja. hoe, hoe, hoe stel ik me dat voor? Ga je voor een klas staan? of uh, Hoe werkt dat? Uh, uh, ik begrijp je vraag nu precies. Het want... leren presenteren aan mensen. Ja? Hoe doe je dat? Oké, okay. uh, ik, ik geef dan een uh, presentatie. Uh, mensen zitten uh, uh, in de zaal. En uh, ik vertel een aantal dingen van, uh, ja, waar je op moet letten... en wat je kunt doen om uh, de aandacht van mensen uh, te krijgen... maar ook vast te houden en om je onderwerp goed over te brengen. Noem maar eens een paar. Uh, oh, dus heel veel... Uh, nou ja, wat, wat heel belangrijk is... Uh, uh, heel veel mensen die... Uh, uh, en ik veroordeel het niet, ik denk dat het alleen anders kan... Uh, die vertellen alleen vanaf een powerpoint presentatie. Dan lezen ze bepaalde dingen lezen ze op. Uh, of uh, ze vertellen uh, alleen maar de feiten. Uh, het is gebleken dat, uh, dat het belangrijk is. Dat je de emoties van de mensen pakt. Uh, pakt Dus aan de steken ze. En um, daarom is het denk ik verstandiger. Om een verhaal te vertellen. Wat je zelf hebt meegemaakt. Waardoor je dat wat je wilt vertellen kunt verduidelijken. En nou, dat, dat is bijvoorbeeld een onderwerp daarvan. Uh, maar ook. Uh, ook, ook uh, dat je heel veel moet bewegen. Uh, dat, uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is bij een presentatie... dat je niet één uh, uh, whiteboard moet hebben of flip over... maar dat je er twee moet hebben, waardoor je ook weer flexibeler wordt. Waardoor je makkelijk uh, van de ene kant naar de andere kant kunt over overlopen. Die emotie bij mensen bereiken, hè? Heb je daar een voorbeeld van? Dus je zit voor een groep mensen en je wil ze emotioneel pakken, waardoor de aandacht veel groter wordt. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Ja. Ik, ik, ik wil je een praktijkvoorbeeld geven. Ja. Ik, ik, ik vertel heel veel in, in verhalen en uh, daar geloof ik in, omdat het bij mensen uh, de emotie opwekt, maar het blijft ook hangen. Uh, uh, soms dan, uh, uh, zijn speelsters uh, met, of spelers met andere dingen bezig. En dan zeg ik oh, stop, stop, stop op het veld. Hè? En dan zeg ik, hey, kom eens even allemaal bij elkaar. En vertel ik zijn verhaal. En dan zeg ik, van, nou weet je, uh, ik heb een heel ernstige vriend. Uh, heb ik verloren. En de dames, de heren, die zie je dan al een beetje triest zien kijken. Dan zeg ik, van, nou weet je, hij werkte in het, uh, in het circus. En uh, hij was, uh, uh, was uh, koorddanser. En hij was heel geconcentreerd, liep hij uh, op dat koord. Heel geconcentreerd. En toen kwam ik langs. En ik zei op een gegeven moment, hé hey, Sjaak. En Sjaak keek naar beneden. Of uh, keek naar me en zei... Hé hey, Rob. En hij viel naar beneden nek gebroken. En dan zie je op dat moment... Zie je de, de, de mensen die zie je echt heel triest kijken. Want die denken van... Jeetje, is dat echt gebeurd? Wat triest. En dan zeg ik van... Nee dames, hey, gelukkig is het niet gebeurd. Maar de moraal van het verhaal is... Dat je niet twee dingen tegelijk kan doen. En zo probeer ik ze uh, emotioneel uh, te raken. Uh, en het blijft dan ook vaak hangen. Interessant. Ja. We gaan naar de muziek, gekozen door onze technicus Ruud Jansen vandaag. En die heeft een heel bijzondere met het mooie weer: Love Letters in the Sand. Pet like time. Hadden. Uh, heel kort een liedje. heel mooi. Love letters well, well. in de sand. Pat Boon. Heerlijk. Ik uh, praat met Rob Wuister. Hij is de trainer van de hockeyclub Zandvoort, die dit jaar 80 jaar bestaat. 29 augustus is groot feest. En we hadden het net over zijn luisterboeken bereik wat je wilt en winnen presenteren. En daarin vertelde hij een voorbeeld over een koordanser. Maar je hebt meer van die voorbeelden. Ja, er zijn uh, nog meer van die voorbeelden. Uh, wat ik uh, ook vaak doe is, uh, is het volgende voorbeeld. Um, in een wedstrijd, uh, in welke sport ook... heb je momenten dat het goed gaat. Dat je grip op de wedstrijd hebt. Maar er zijn ook momenten dat je geen grip hebt. Gewijd door je vingers. Uh, ja, ja. Het, het, het, en door, soms is het aanwijsbaar. Soms weet je het echt niet. En um, dan, uh, om, dat, om dat te illustreren... Uh, en die minuten, die moet je gewoon doorkomen. Die moet je gewoon overleven. En uh, uh, je moet dan heel simpel voetballen... of simpel hockey. Je moet niet rare dingen doen. Je moet je taken doen, niets meer, niets minder. Uh, en als je dat doet, dan komen er ook automatisch weer momenten dat het weer beter gaat. En daar gebruik ik altijd het, het, het voorbeeld van Rocky voor. Nou, je kent het wel, Rocky uh, in de wedstrijd uh, heel heftig slaan, tikken, tikken en uh, staat in de ring. Hij krijgt enorme klappen, uh, blauw oog, uh, bloed gaat over zijn lichaam op een gegeven moment. Hij krijgt nog een paar hoeken, hij krijgt nog een linkse directe, nog een rechtse directe en op een gegeven moment gaat hij neer. En dan ziet hij zich dus uit zijn ooghoeken, dan ziet hij zijn vrouw staan. Die zegt, oh, Rocky, Rocky, tranen in de ogen. Natuurlijk heel geëmotioneerd. En dan staat hij op. En dat wordt versterkt door het muziekje op een gegeven moment. En hij staat weer op. En op een gegeven moment, dan geeft hij tegenstander links hoek, rechter hoek. Het wordt helemaal omgedraaid. En hij slaat de tegenstander neer en hij wint de wedstrijd. Dus met andere woorden, er zijn momenten dat het niet goed gaat. Probeer dan te overleven in de wedstrijd. En dan komen er automatisch weer mogelijkheden om weer... Uh, ...zelf toe te kunnen slaan. Ik moet nu heel erg aan de wedstrijd van Ajax <laughs> denken tegen Jager 3. Om eerlijk te zijn, ik ook. <laughs> ja, oh, ik was ja. er ziek van, joh. Ja. Maar wat had hij daar moeten doen? Uh, nou, weet je... Ja, ik, ik vind dat niet helemaal eerlijk om... Uh, om uh, het is voor mij natuurlijk heel makkelijk om... En uh, ...voor iedereen natuurlijk heel makkelijk om een mening te vormen erover. En er zijn 16 miljoen coaches of misschien wel meer. Dus, uh, maar goed... Uh, uh, ik, ik denk dat hij uh, zijn keuze wel doordacht gemaakt heeft. Uh, hij heeft natuurlijk gegokt op een, uh, uh, op, uh, een aantal spelers of, uh, waar hij van overtuigd was dat ze konden winnen. Nou uh, ja, als het goed uitpakt, dan uh, mooi. Ja, En het heeft niet goed uitgepakt. Ja, jammer voor het Nederlandse voetbal, natuurlijk. Uh, heel erg jammer voor het Nederlandse voetbal. En ik denk dat het ook niet gehoeven had. Maar uh, het is een topcoach, dus hij zal het ongetwijfeld zelf wel weten. Ja, maar ik ben er ziek van. Ik ook. Ja, dat okay. We praten het over jouw luisterboeken komen ja. bij Van de Boer. Ja. En het ziek zijn van de Nederlaag van Ajax. Je hebt ook boeken geschreven die in de boekhandel liggen. Ja, ja dat boek heet uh, Denk jezelf succesvol. Dat is, een, uh, is echt een heel interessant boek. Aanraden, koop allemaal. Waarom? Uh, nou, omdat dat, dat, uh, het belicht andere dingen. Uh, en uh, dat wil ik je wat vertellen. Wij, wij, wij mensen worden, uh, wij worden gestuurd door ons onderbewustzijn. En dat onderbewustzijn, uh, dat gaat automatisch. En we denken dat we veel nadenken, maar dat doen we eigenlijk niet. We worden geleid door ons onderbewustzijn. Ons onderbewustzijn die pakt 95% van ons uh, gedrag. En daarom denk ik dat als je werkelijk wilt veranderen... of jij wilt andere mensen uh, veranderen... dan uh, moet jij het onderbewustzijn gebruiken. En uh, in dat uh, techniek heb ik één techniek beschreven. één techniek uh, waarbij jezelf of waarbij je andere mensen kunt veranderen. Hoe? Uh, nou, dat zijn affirmaties. Dat zijn, uh, affirmaties zijn hele korte uh, zinnetjes... met een voor jou emotioneel pakkende tekst. Dus die tekst uh, die moet een bepaalde emotie bij je oproepen. Uh, uh, wat ik bijvoorbeeld ook heb gedaan... En, uh, uh, bij de spelers van Zwitserland heb ik gezegd... Van, nou, ik ben een winnaar. En dat heb ik... ik bedoel niet <laughs> ik, maar de spelers... En ik heb dat zinnetje heb ik uh, voortdurend door die spelers laten zeggen. En dat ging op hele speelse wijze. Dat ging uh, uh, van wat ben je en ik ben een winnaar. En dan vroeg ik uh, van op een gegeven moment... ja, wat ben je? Sorry, ik versta je niet. En dan zei ze nog luider van ik ben een winnaar. En zo ging het door. En uiteindelijk, uh, als je iets heel vaak hoort... Uh, of iets heel vaak doet... dan komt het in het onderbewustzijn zitten. En op het moment dat het in je onderbewustzijn zit... ga je ernaar handelen. Dus met andere woorden, uh, als je denk dat je een winnaar bent, ga je anders lopen... ga je anders trainen, ga je anders eten... ga je alle andere dingen doen. En dan krijg je een ander resultaat ook. Zo. Daar gaat het boek eigenlijk over. Maar niet alleen voor de sport... maar gewoon ook voor het, voor het dagelijks leven. Zeg maar. Heel interessant. Dan had je ook nog een, een boekje, geloof ik... is scoren te trainen. Ach ja, ja, ja ook dat nog. Ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk een... een uh, dat staat op mijn website. Dat is eigenlijk een, een, een, uh, bedoeld als een soort uh, weggever. Dus als je inschrijft voor een, uh, voor een uh, nieuwsbrief... Uh, dan, uh, dan krijg je dat boekje. En uh, in dat boekje uh, heb ik gekeken... wanneer je goals maakt en hoe je goals maakt. En uh, nou, dat staat daar uitvoerig in dat, uh, nou ja, uitvoerig. dat, er in dat boekje beschreven. Ja. Kun je het naar Elgazi sturen? <laughs> ja, misschien. U weet ja. Maar het is echt zo. Het is te, het is te leren. Ja ja, ja, ja, ja. En het zijn ook, ook, ook een beetje... Weet je, ik, ik, ik hou van, van feiten. En uh, gecombineerd met emoties. en uh, ik, ik denk dat dat belangrijk is. En uh, ik heb gekeken... Uh, zowel in het voetbal als in het hockey... wanneer de meeste goals gemaakt worden. En het is gebleken dat de meeste goals... aan het begin van de eerste en tweede helft... gemaakt worden. Aan het eind tweede helft en eind eerste helft. En... Uh, uh, dat heeft dus consequenties. Uh, maar ook heb ik gekeken uh, hoe je uh, goals, uh, hoe goals ontstaan. En uh, het is best wel interessant uh, bij, bij trainers. En ik moet je zeggen, ik ben er ook schuldig aan. Ik doe dat ook. Uh, wij trainen heel vaak op uh, balbezit houden op een gegeven moment. En vanuit balbezit scoren. Uh, als je naar de goals gaat kijken eigenlijk. En uh, je gaat het een beetje onderzoeken. Dan, dan zie je dat er... Um, ...vaak niet uit die situatie gescoord wordt. Tenzij je Duitsland bent bij het WK voetbal. Die scoorde volledig uit, uit balbezit. Uh, maar dan zie je vaak dat uh, als je de bal verovert... ...dat je dan uh, na vijf uh, seconden ongeveer ligt die bal in de goal van de tegenpartij. Dus wat ik denk wat heel belangrijk is... ...is de, de omschakeling van uh, balverlies naar balbezit. Absoluut een feit. Maar dat vertelt het boekje. Ja, oh, leuk man. Ja. Het boek dat in de boekhandel ligt, hè? denk jezelf succesvol. Ja. Kost dat? 15 euro. Aanrader. Echt. Ja. Niet overtwijfelen, Gewoon doen. Vanmiddag. En overal verkrijgbaar? Overal verkrijgbaar, ja. Denk jezelf succesvol. Het ligt in de boekhandel. Het is geschreven door Rob Wijster. De coach. De trainer van de Zandvoortse hockeyclub. Die dit jaar 80 jaar bestaat. En dat is dan ook in dit programma van de Watertoren Sport. Begeleid door muziek Paul Simon.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 She got diamonds on the soles of the shoes. Oh, oh, diamonds. Na diamonds on the soles of the shoes. Oh, diamonds on the soles of the shoes. diamonds on the soles of the shoes. Oh, diamonds on the soles of the shoes. Oh, diamonds on the soles of the shoes.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 Technicus heeft vandaag muziek uitgekozen. En Ruud, het is al een heel lang geleden dat ik van Simon hoorde. Ja, maar het blijft fantastische muziek. Het album is uh, volgend jaar 30 jaar oud. Het album Graceland. een van de ja, toonaangevende albums van, uh, van deze man. Eén van de, want hij heeft er veel mee gemaakt. Hoeveel wel niet? Nou, heel veel. Vraag me niet om een aantal, maar uh, heel veel. En dit is natuurlijk een prachtige combinatie met Ladies Smith Black Mombazo. Die, uh, die Zuid-Afrikaanse uh, groep die hier fantastisch uh, Amazing Diamonds on the Soles of her shoes. Ruud Jansen, de technicus van de Watertoren Sport, die vandaag gaat over hockey. Want de Zandvoortse hockeyclub bestaat 80 jaar. En we hebben Rob Wuister, de coach, trainer van deze vereniging, in ons midden. En je ja. doet heel veel naast het op het veld staan. Je hebt bijvoorbeeld een cursus Zelfvertrouwen voor Sporters. Die is nodig, ook voor de ajax spelers Ja, ja die is nodig. Die is nodig. Ik, uh, ik ben erop gekomen. Ik, heb, uh, ik geef veel uh, presentaties ook bij, bij loodscholen. Dus dat zijn scholen voor, uh, ja, voor topsporters of uh, met een bepaalde status. Uh, Dan geef ik ook presentaties hoe ze hun gedachten kunnen beïnvloeden en, en kunnen veranderen. Doe je Alkmaar ook trouwens? Uh, ik heb wel contact met Alkmaar, maar ik ben daar niet uh, werkzaam. Ja, maar uh... ik dacht omdat AZ weer gewonnen heeft. Ze <laughs> zijn meerdere goede coaches, hè. <laughs> ja. maar, uh, uh, maar goed, maar, uh, en, en, uh, nou, die, uh, daar komen je natuurlijk vaak uh, komen ze nog na afloop naar je toe. En uh, ik merkte ook dat, uh, dat ze best wel moeite hebben met zelfvertrouwen. Met, uh, uh, toen dacht ik op een gegeven moment van ja weet je, uh, da -da -daar, kan ik, en daar, ja. daar kan ik wat in voor betekenen. Uh, ik heb daarom een, een, een online cursus uh, ontwikkeld die de kinderen uh, zelf kunnen, kunnen volgen. Uh, ze krijgen dus uh, een, een eerste les en in die eerste les wordt een techniek besproken die ze kunnen toepassen waardoor hun zelfvertrouwen verhoogd wordt. Uh, het voordeel van, uh, van online is dat ze dat volledig anoniem kunnen doen. Dus niemand weet ervan dat ze geen zelfvertrouwen hebben. Ze kunnen dat in, uh, uh, in, in hun eigen omgeving, uh, op hun eigen momenten, kunnen ze, dat, uh, kunnen ze dat doen. Maar vertel even, je gaat op, op de site. Wat voor site? Uh, dat, dat heb ik dus op, uh, op, op mijn site, uh, staat dat. Ja. Uh, uh, mag ik hem noemen? Ja. Yeah. Uh, www.robvuister.nl. Nogal makkelijk. Uh, hele makkelijk, ja. En uh, nou, daar, uh, daar kunnen ze uh, aanklikken. Uh, uh, ik, ik weet niet precies wat het kost. Ik geloof 45 euro, uh, wat dan ook. Uh, en uh, uh, dan kunnen ze gelijk automatisch kunnen ze dan de eerste uh, training doen. En uh, een techniek die erin uh, beschreven wordt... is dat je, uh, als je je onzeker voelt... dat je uh, uh, jezelf vragen kunt stellen op een gegeven moment... van welke kwaliteit heb ik... Want noem ze maar op, noem, ze maar, uh, noem vijf, vier uh, kwaliteiten die het. En op het moment dat je namelijk je kwaliteiten uh, uh, benoemt... op dat moment dan, uh, dan verander je gedachten van uh, mislukking in, uh, in kwaliteiten. In wat je goed kan. En op dat moment voel je al gelijk uh, ja, eigenlijk veel beter. En zo zijn er nog een groot aantal technieken. Ja, maar noem ze, noem ze. Mijn kwaliteiten Nee, die, je. die technieken die je daarop... oké, oké, oké. Nou, het, het is uh, onder andere uh, je, dus, dus je, je, je kwaliteiten dus uh, benoemen. Uh, en uh, de tweede techniek is ook uh, uh, je successen die je hebt gehad. Dus denk eens na uh, over, je, uh, over je successen. En de rest, dat, uh, dat kunnen ze dan gewoon uh, zelf zien. Maar het komt allemaal vanuit het positieve. Je uh, ja. Dat ja. benut je overal. Ja, absoluut, ja. En ja. dat werkt? Heb je een idee of het werkt? Uh, ja, het, het, het is, uh, je, je, mensen geven ook aan op een gegeven moment uh, van, van ja, het, het, het, het werkt. Ik voel me daardoor beter door. Het is natuurlijk niet zo uh, dat, uh, dat als je dat één keer doet of twee keer doet, dat, dat je dan gelijk automatisch een heel groot zelfvertrouwen hebt. Dat is onmogelijk. Uh, het is natuurlijk een proces wat je uh, moet herhalen en herhalen en herhalen. Uh, daarnaast is het natuurlijk ook zo dat een bepaalde sporter... in een bepaalde positie kan komen waar hij geen zelfvertrouwen heeft. Dat, dat kan. Dus, uh, maar ja, je kan natuurlijk op een veld trainen zoveel als je wilt. Maar als het zelfvertrouwen er niet is, lukt er ook niks. Uh, ja, dat ben ik absoluut met je eens. En, en daarom is het ook zo belangrijk om, om, om, om, om, uh, om aan je zelfvertrouwen te werken als sporter. Uh, niet alleen als sporter, maar gewoon ook als, uh, als gewoon. <laughs> Er is geen verschil tussen sport en leven. Klopt. Eigenlijk niet. Ja. Nee, wat dat betreft. Ja. Heel interessant, Rob. www.robwuister. Eh. W-U-I-S-T-E-R. En dan? Ja. Nou, De mensen weten het. Tijd voor muziek weer. Ik weet niet hoe. Versen mee. Zou je willen vragen? Het is een keer met mij te wagen. Maar ik weet niet hoe.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 Ik zou je willen kooien en dan geleidelijk ontdooien, maar ik weet niet. Hij weet niet goed, hij weet niet waar hij is. Ik zou je koning willen kronen en in paleizen laten wonen. spelen bouwen en dan was je nog van je houden, maar ik weet door technicus Ruud Janssen. Vandaag de man die de muziekkeuze heeft gemaakt... omdat onze gast Rob Wuerster alleen maar bezig is... met trainen en training begeleiding en mensen opleiden. En absoluut niet over platen weet. Maar je bent wel tevreden met de keuze van nee, Ik vind het fantastische keuzes allemaal. Ik, uh, ik uh, zou het absoluut niet beter zelf kunnen doen. Nee. Wat je wel heel goed doet... is een, een kennisbank opbouwen voor teamsporters. En daarin ja. staat je blunders. Die absoluut als coach of Ach, ja. als begeleider. Of ja, ja. Nou, noem maar eens een blunder. Uh, noem eens een blunder, vooral niet luisteren naar je spelers. <laughs> dat, dat is denk ik ook heel belangrijk. Uh, uh, uh, natuurlijk heb je als trainer coach, heb je, je eigen visie, heb je je, je, je, je mening, heb je je, je aanpak. Uh, ik denk dat je er ook altijd aan moet, uh, moet vasthouden. Uh, aan de andere kant is het wel belangrijk dat je wel luistert naar, bepaalde, naar spelers. Uh, wat ze te zeggen hebben en wat er in een kopje speelt. Hè. Als je dat niet doet, dan uh, denk ik dat je het kan vergeten. Communiceren, ja, dat is het absoluut. allerbelangrijkste. Absoluut, absoluut. Ja. Een relatie opbouwen met je spelers, wat bedoel je daarmee? Uh, ja, nou, ik, ik, ik bedoel, uh, met een relatie opbouwen bedoel ik niet... Uh, uh, uh, met elkaar weggaan of op stap gaan of uitgaan of zo. Dat, dat, dat niet zo erg, daar geloof ik ook niet zo erg in. Uh, maar, ik denk... maar ik ben het niet met je eens hoor. Mijn jongens vinden het okay. wel leuk als we naar de kroeg gaan. Ja, dat geloof ik graag. <laughs> ja. Ja, daarom zei ik, er zijn meerdere wegen in Rome, leiden. Ja. Dus, dat, uh, dus uh, uh, ik vertel uit mijn ervaring ook. En uh, uh, misschien past het ook beter bij mijn persoonlijkheid ook. En dat kan. Ja. Wat, ik, uh, wat ik probeer met, met relatie opbouwen is... Uh, ik, ik, uh, ik vind het belangrijk om respect met, uh, te hebben voor waardering voor mensen... Uh, dat ik hun kwaliteiten zie. Uh, dat je ook naast het uh, over hockey praten... ook over andere dingen kan praten. hoeft niet heel lang te zijn. Uh, maar dat je wel belangstelling voor mensen hebt. en dat, dat, dat is heel erg belangrijk, denk ik. En dat doe je? Profilerend? Uh, nee, ik, ik, ik, ik doe dat niet bewust. Dat ik denk, van nou laat ik nou maar eens wat gaan vragen. En, en dat, ik, uh, dat, dat laat ik ook spontaan komen. En uh, ik, ik heb ook respect voor mensen... ik heb ook waardering voor mensen. Dus wat dat betreft, dat, dat is geen probleem. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is. Wat ik heel erg leuk vind in hetgeen jij allemaal vertelt... dat het, je bent coach, je bent trainer, je zit in de sport... maar eigenlijk is de relatie met de gewone maatschappij... met het gewone leven, nou, die is iedere keer weer daar. Absoluut, absoluut. Dat, uh, dat, uh, dat denk ik ook. Dat is, uh, dat, dat, daar heb je absoluut gelijk in. En uh, een, een, uh, een speler in de sport presteert... maar uh, iemand uh, op school uh, met een studie presteert ook... en iemand anders die ander werk doet, die presteert ook. Ja. Bedoel je dat? Ja, dat bedoel ik. Ja? Het leuke is ook dat je kan, iedereen kan bondscoach worden, zeg jij. Ja, absoluut. Uh, in de sport waar die belangstelling voor heeft. Ja, maar niet alleen in de sport. Bondscoach kun je ook worden in de maatschappij. Klopt. Ja, dat klopt. Maar, nou. maar Hoe? Hoe? Uh, nou, ten eerste, je, je moet, uh, uh, ik, ik denk dat je wel wat moet gaan doen wat je leuk vindt. En wat je leuk vindt, dat kan je goed. En wat je goed kan, vind je leuk. Dat is de voorwaarde. Uh, je moet een enorme drijf hebben. Uh, je moet er heel veel tijd uh, in willen steken. Dus een stukje discipline. Uh, uh, je kunt, als het mooi weer is en uh, vrienden komen langs en zeggen... Van, hey, ga even lekker mee naar het strand, dan kan je naar het strand gaan... Of je kan zeggen van oké, okay, ik ga nog uh, mezelf wat ontwikkelen door het lezen van een boek. Of uh, je ook het doen hoor. Dat, ja, dat, <laughs> wordt, dat wordt heel erg lastig. Maar ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En dat je, uh, dat je gewoon moet doorgaan, door moet zetten. Uh, iedereen heeft te maken met, uh, met, met, uh, met momenten dat het niet goed gaat of dat de dingen mislukken. Uh, maar als je doorgaat op een gegeven moment, uh, dan, dan bereik je het. Je, je faalt nooit tot je stopt. Zij de ex-bondscoach van het Zwitserse hockeyteam. Uh, en die haalt eigenlijk iedere dag het beste uit de mensen. Best part of me, Niels Geuzenbloek. When I open, open up my eyes, I see the best part. Best je dan praat over hoe je sport kunt beïnvloeden, dan zit je met Rob Buister, trainer van de Zandvoortse hockeyclub, hm. en dan zegt hij, toen ik begon, kwam ik in voetbalspullen bij mijn eerste training, ik wist niks van hockey vertel. Ja. ja, dat was uh, heel grappig, als ik die uh, jongens toch wel eens tegenkom, hebben ze het nog steeds over ik, uh, ik had nog nooit gehockeyd uh, ik kende spelregels niet, ik uh, kon geen stick vasthouden, ik wist ook niet hoe ik dat moest doen uh, Je liep in je voetbalpakkie? Ik liep in mijn voetbalpakkie, met de hoge kousen ik, uh, nou, ik, ik wist echt helemaal geen, geen uh, van toen te gaan blazen. En, uh, dus ik, uh, het waren jongens A1 was dat. En uh, er speelde ook een uh, jongen die speelde in het Nederlands. Dus, uh, maar goed. En uh, we zijn dat, uh, dat seizoen zijn wel eerste geworden... in de, in de eerste categorie uh, van Noord-Holland. Dus we hebben het op zich wel goed gedaan. Maar uh, dat, uh, daarom, ja, ik, ik denk ook daarom uh, dat, uh, dat, dat, dat motivatie belangrijk is... de drive belangrijk is... En, uh, ja. Teamsport is heel belangrijk. Ja. Uh, de presentaties in teamsport zijn heel belangrijk. We hebben het al gezegd. Hè? Mindset, teambuilding, noem ja. het maar op. Er zijn coachingprincipes. Er zijn een heleboel coaches die luisteren. Die willen weten, wat moet ik nou? Het allerbelangrijkste wat ik moet doen. Ja, ja. ja er zijn natuurlijk een heleboel uh, uh, coachingprincipes. En, en uh, ik, ik denk dat je ook altijd uh, heel helder, heel duidelijk uh, naar mensen moet zijn. Uh, weet je, een goede communicatie uh, moet je hebben. Uh, ik denk dat dat belangrijk is. Uh, ik ga ook altijd uit van, van het goede van de mens. Uh, en dat zijn uh, een aantal coachingprincipes. Ik denk dat het belangrijkste is dat je positief coacht. Uh, ja, dat, uh, dat denk ik ook. Dat is ook heel erg belangrijk. Ja, ik absoluut. Ik heb in, in al die jaren natuurlijk heel veel coaches langs ja. de line, Maar het ergste dat je kunt doen is de speler afvallen. Ja, ja, ja. Ik coach alleen positief. Ik zeg alleen maar de goede dingen. Uh, ja, dat, uh, dat, dat is waar. Ik, ik denk dat dat ook het, uh, het uitgangsprincipe moet zijn. En um, ik, ik kan me wel eens voorstellen... Uh, uh, uh, dat je in sommige situaties... Ja, dan, dan, dan moet je wel eens de negatieve dingen benoemen van spelers... Um, maar dat doe je individueel, dat doe je niet? Dat doe ik individueel. Juist, dat doe ik, uh, individueel. op de training na de wedstrijd. Klopt, klopt. Ja. En uh, als dat natuurlijk echt heel erg uh, gestructureerd is... Uh, dat er geen verandering in zit... Dan, uh, dan, dan moet dat wel per groep uh, gebeuren. Maar dat, dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Dat is heel incidenteel, ja. Wat heel belangrijk is in de sport is fair play. En ja. dat wordt nog wel eens vergeten. Ja, ja. Ik denk, uh, daar erger ik me eerlijk gezegd wel aan, uh, ook als je naar het, uh, naar het voetbal kijkt, uh, uh, naar het profvoetbal. En je ziet daar uh, spelers die het voorbeeld eigenlijk geven aan uh, jonge kinderen. Uh, als ik ze tegen scheidsrechters zie tekeer gaan, dan denk ik, trainers ook hoor, hetzelfde. Dan denk ik van pot, verdikken me. Het, uh, ik denk dat je altijd, een van de belangrijke principes is, dat je altijd de verantwoordelijkheid neemt. Op het moment dat jij de verantwoordelijkheid neemt en, en, uh, en echt zegt van nou het, het ligt aan mij uh, hè, uh, dat ik een strafschop of wat dan ook tegenkom, dan kun je jezelf vervolgens de vraag stellen van uh, wat kan ik er uh, hoe kan ik ervoor voorkomen dat ik volgende keer een strafschop tegenkom. Met andere woorden, uh, dan kun je dus dingen verbeteren, bijvoorbeeld je tech of veranderen of, of uh, overtredingen voorkomen. En uh, op dat moment neem je de verantwoordelijkheid... en is de kans kleiner dat je de volgende keer een strafschop tegen krijgt. En wat gebeurt er? Veel uh, teams, teners, die, uh, ja, die, uh, die zeggen eigenlijk dat het door de scheidsrechter komt. En ik ben het er niet mee eens. Ja. Respect heeft dat mee te maken? Het hè? heeft absoluut met respect te maken, ja. Je ziet uh, bij het voetbal tegenwoordig ja. overal respect... maar volgens mij weten ze dus geen van allen wat betekent. Uh, niet allemaal, nee, nee. Nee, dat klopt. Dat is, uh, en dat is heel erg jammer. Maar een coach trainen heeft daar een heel belangrijke invloed op. Absoluut. Uh, ik denk het ook, ja. Ik denk als je zelf respect hebt naar de spelers toe... dan, uh, dan worden de spelers daardoor ook gevormd. En dan zullen ze automatisch ook meer respect naar anderen tonen. Onder andere de scheidsrechter. De kracht van de gedachten. Dat was eigenlijk wat in deze uitzending ja. van de Watertorensport heel ja. belangrijk is geweest. Met Rob Wuister, de trainer van de Zandvoortse Hockeyclub. Ik zeg het nog maar een keertje. Die bestaan dit jaar 80 jaar. Willen heel graag groeien. Willen heel graag al die leden terug die er vroeger waren. En 29 augustus is daarvoor de dag. Rood feest op Duintjesveld. Twee prachtige velden, mooie kantine. Van harte gefeliciteerd. Dank voor je uitleg. Dit was de Wadertorensport over hockey. Dankjewel okay. Eni.